Als dit echt haar kamer is, dan weet ik zeker dat ik op de een of andere manier naar beneden kan klimmen en daar naar binnen kan komen. Ik wil het niet hebben. Maar grootmama, alle heksen zitten op het zonneterras thee te drinken. Ze komt waarschijnlijk niet voor zes uur terug, want dan gaat ze de voorraadjesformule uitdelen aan de oudste heksen. En wat ben jij dan precies in haar kamer van plan? Nou, als ik één flesje muizenmaker met vertraagde werking zou kunnen stelen... Hm? en het hier naartoe kon brengen... dan kunnen we al die heksen daar beneden minstens een dubbele dosis geven. We zouden ze allemaal in muizen kunnen veranderen. Oh, oh, oh. Wat een idee. Fantastisch. Je bent een genie, lieverd. Nou, zou me dat even wat zijn? Daarmee zouden we alle heksen in Engeland in één klap uitroeien. Ja. En de opperheks op de koop toe. Is kijken. Hoe krijgen we jou daar beneden? Laat me even denken. Haha, mijn breiwerk. Ik stop jou in deze halfgebreide sok. En laat je op haar balkon zakken. Vlug, vlug. We hebben geen tijd te verliezen. Ik zakte naar beneden in grootmoeders sok. Totdat ik op het balkon onder het mijne terechtkwam. Ik sprong eruit en rende de kamer van de opperheks binnen. Niets wees erop dat er in deze kamer geen gewoon iemand logeerde. Maar ja, geen enkele heks zou natuurlijk zo stom zijn om iets verdachts te laten rondslingeren. Schiet op, pak dat spul en maak dat je wegkomt. Dat was allemaal goed en wel, maar waar kon het spul zijn? Ik kon geen deuren of laden openmaken. Ik ging midden in de kamer op de grond zitten en dacht eens na. Waar zou de opperheks iets dat Topgeheim was verstoppen. Hé, hey, dacht ik. Misschien onder het matras. Ik sprong op het bed en begon onder het matras te scharrelen toen ik met mijn hoofd plotseling tegen iets hards aanstootte. Een fles! Dit was het! Hij was in het matras genaaid. Gelukkig waren mijn voortanden vlijmscherp en al gauw had ik een klein gaatje gemaakt. Ik klom in het matras en pakte het flesje bij de hals. Ik sleepte het achter me aan tot ik bij de rand van het matras kwam. Ik liet de fles van het bed af op het kleed rollen. Toen sprong ik naar beneden. Plotseling hoorde ik een eigenaardig gekwaak en er kwamen drie kikkers van onder het bed tevoorschijn. Ze staarden me met grote zwarte ogen aan. Opeens drongen het tot me door dat ze ooit kinderen waren geweest. Wie zijn jullie? Hebben jullie wel namen? Kunnen jullie praten? Waar zijn jullie, mijn kleine kikkertje? Oh nee, ze komt eraan. Vreeg onder het bed met z'n allen. Koek, koek. Verstoppen jullie voor mij. Ah, daar zijn jullie. Jullie kunnen daar blijven tot ik vanavond naar bed ga. En dan kooi ik jullie ooit het raam. Dan mogen de zeemeuwen jullie voor het diner hebben. Schiet op, lieverd. Kom nou. Je moet gauw komen. Wie roept daar? Wie is daar bij mijn balkon? Wie is het? Wie waakt ik op mijn balkon? Waarom hangt die breiwol hier? Oh, uh, hallo, ik heb uh, per ongeluk mijn breiwerk van het balkon laten vallen. Maar het geeft niet, ik heb het uiteinde vast. Ik kan het zelf alweer omhoog trekken. Oh nee, mijn vluchtweg is afgesneden. Ze heeft de door dicht gedaan. Wat is het nou weer? Uh, uh, wij zijn net uw grootheid, de oudjes. Uh, we komen de flesjes halen die u ons beloofd heeft. Het is zes uur. Bah, weer geen rust. Ik krijg maar geen rust. Kom binnen, kom binnen. Sta daar niet zo te azel in de gang. Ik heb niet de hele nakte tijd. Ik rook mijn kans. Ik sprong achter de beddenpoot vandaan en rende vliegensvlug door de open deur. Het kostbare flesje tegen mijn borst geklemd. Ik holde de gang door en de trap op naar de volgende verdieping. Met het flesje klopte ik op grootmoeders deur. Zou ze me horen? Dat moest toch wel? Oh, hoor het alsjeblieft, grootmama. Alsjeblieft die deur open. Het heeft geen zin. Ik moet het risico nemen en roepen. Grootmama! laat me erin, laat me erin. Het is me gelukt. Het is me gelukt, grootmama! Kijk maar, ik heb een heel flesje vol. Oh, lieve toch, kom hier. De hemel zei dank, je bent veilig. Laat eens zien. Formule 86, muizenmaker met vertraagde werking... Dit flesje bevat vijfhonderd doses. Ik dacht dat ik je nooit meer zou zien, jongen. Ik ben zo blij dat je ontsnapt bent. Eens zien, het is tien over zes. We hebben tot acht uur de tijd om onze volgende zet uit te werken. Hallo, Bruno. Zit je nog steeds in de fruitschaal? Zo is het genoeg geweest. Ik geloof dat het tijd wordt dat we je terugbrengen naar je liefhebbende familie, Bruno. Van mijn ouders mag ik zoveel eten als ik zelf wil. Ik ben veel liever bij hen dan bij jullie. Natuurlijk. Weet je soms ook waar ze zouden kunnen zijn? Ik zag ze in de conversatiezaal toen ik hierheen rende. Oké. Okay. Laten we maar eens kijken of ze daar nog zijn. Kom maar. Ik zal jullie allebei in mijn tasje stoppen. Huppakee. Ik zal de knip openlaten. Maar zorg ervoor dat niemand jullie ziet.